11 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS met het doden van de Iraanse generaal Soleimani... een oorlog heeft voorkomen en niet is begonnen. Trump zei dat het terrorist nummer 1 van de wereld is gedood. Soleimani werd afgelopen nacht in Bagdad geliquideerd bij een Amerikaanse drone-aanval. Hij is volgens Trump verantwoordelijk voor de dood van miljoenen mensen, inclusief demonstranten in Iran zelf. Trump zegt niet uit te zijn op het afzetten van het Iraanse regime. Maar hij vindt wel dat het land moet stoppen met het inzetten van milities in buurlanden. Amerika stuurt vanwege de toegenomen spanningen 3000 extra militairen naar het Midden-Oosten. Bij een show van het Wereldkerstcircus in het Amsterdamse Theater Carré zijn twee artiesten 10 meter naar beneden gevallen. Een van hen is ernstig gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De artiesten hingen in de nok van het theater met hun mond aan een bid. Het gaat om een Russisch echtpaar dat optreedt onder de naam Sky Angels. Ze staan erom bekend dat ze hun act zonder vangnet doen. De voorstelling is na het incident afgeblazen. De dader van de mesaanval vanmiddag in een voorstad in Parijs had psychiatrische problemen. Er zijn ook aanwijzingen dat de man van 22 zich tot de islam had bekeerd, maar hij was niet geradicaliseerd. Hij stak in een park in op voorbijgangers en daarbij kwam een man om het leven. Twee mensen raakten gewond. De dader werd na een korte achtervolging door de politie doodgeschoten. De aanslag was in de voorstad Villejuif, ten zuiden van Parijs.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 Oh, okay. ...van Leo Late Night op de vrijdagavond. De eerste in het nieuwe jaar 2020. Audrey Wheeler en Irresistible. En uiteraard ook dit uur is het weer mogelijk... ...om even een bepaalde plaats die je graag zou willen horen... ...op het forum achter te laten van Dance Radio. Dance Radio. daar kun je hem achterlaten. En dan draai ik hem nog dit uur in het programma. En als het je wel goed is, dan hoeft het natuurlijk niet... Dan is het wel leuk, misschien als je een reactie achterlaat. Dat vind ik wel leuk. Ja. Tweede plaats in uh, twee uur. Dit is er eentje van uh, Jellybean. Ja. Is veel geproduceerd voor andere artiesten, maar ook zelf. En dat deed hij samen met Steven Dante. ba ba ba, -ba. Een lange reputatie toch op haar naam staan. We begon ooit in 1985 met uh, deze cd, Caring. Waarvan je het nummer hebt gehoord, uh, Good Times. De dame heeft ook nog een uitstapje gedaan. Uh, samen met Prince in The New Power Generation. Ik heb het over Rosie Gaines. En voor Rosie Gaines hoorden we muziek van Jellybean. En samen met Steven Dante En The Real Thing. ...waar ze ooit ook nog een, ja, toch al een bescheiden hitje mee hebben gehad in de, ja, in de hitlijsten. Dat doen we niet zo aan. Ja, de classic top 100, eind van het jaar. Maar de hitlijsten, nee, daar doen we niet, niet veel mee, dat denk ik zo night op de vrijdagavond, 3 januari. En ook op dit moment weer hoorbaar via ZFM. In uh, Zandvoort en in uh, ja, de wijde omgeving van Zandvoort op de 106.9... Terug in de tijd dat doen we met een, uh, ja, een fijne, oude plaat. Die, uh, ja, ik zit even te kijken naar die lijst. Ja, ik kan daar niet zo snel even doorheen, die 200 nummers. Maar ik, ik zou bijna denken dat hij er wel in heeft gestaan. Ik ga het nog even voor je checken. De Classic Top 200. De plaat van Larry Wu. En let me show you... aanwezig te zijn. en nee, geen idee het lukt. Af en toe wat druk met werk, dus we gaan ons best doen. Ik op het voor staan Limmen en die zegt beste wensen voor 2020 voor alle luisteraars en de crew van Dance Radio, dus bij deze de muziek van Leo leidt naar de stop. Niks aan toe te voegen. Keep them coming. Dankjewel man. En Aad is ook weer van de partij uit Die zegt, uh, hoi allemaal, de beste wensen vanuit Goaard. Een beetje laat, maar als het nog past... Um, de plaat van Donna Allen en Sweet Somebody. Ja, natuurlijk man. Dat gaat lukken. Dat gaan we zeker doen. En voor jou speciaal heb ik nog even de 12 inch uitgezocht. Die niet heel veel afwijkt van de singleversie, moet ik trouwens zeggen. Hij duurt iets langer, maar... Speciaal eventjes voor Aad dus. De plaat van Donna Allen Sweet Somebody uit 1987. De Beste Man is ook al een uh, tijd bezig. Het over Herb Alpert en uh, Keep Your Eye on Me ging uh, wel uh, aardig met zijn tijd mee. Hè? Ja. De Beste Man uh, maakte deze plaats in 1987. De Beste Man is uh, momenteel 84, hoopt op 31 maart de leeftijd van uh, 85 te bereiken. Dus. Hoorde plaat van Donna Ellen sweet somebody. Speciaal eventjes voor Aad. Die vroeg hem aan via het forum forumdancewadiopuint.in Ik zal zo nog even een blik werpen op het forum, want ik zag alweer een, een ander verzoekje klaar staan. Die ga ik even voor je opzoeken. En tot die tijd gaan we nog even luisteren naar ja, deze beste man die ooit een plaat maakte samen met Phil Collins, de Easy Lover. Ik heb het natuurlijk ook over ja. Philip Bailey. Die maakte destijds de CD Inside Out in 1986. You wake up dat hij destijds een nummer 1 hit had met uh, Phil Collins, Easy Lover. Ja. Dat is natuurlijk wel zo, maar de beste man kennen hem natuurlijk ook van uh, Earth, Wind and Fire. Hij zat er uh, vanaf het begin bij, 1971, meen ik. En in 1982, Guy Solo. hij Solo maakte een aantal uh, leuke cd's. Waaronder de uh, cd waar deze afkomstig van is, Inside Out of 1986, Welkom to the Club. dat tegenwoordig zegt, dan uh, denk je van oké, okay, oké. Okay, um, fijn, die club van jou. <laughs> ah, fijn. En heb ik weer even op gekeken en daar zag ik staan: uh, Ferdy, die zegt, uh, lekkere live beats weer, mannen. Dankjewel. Is er iets van uh, N4 bijvoorbeeld? It's alright beschikbaar. Nou, ik heb even ge gezocht, maar natuurlijk, een plaat die uh, niet mag ontbreken in de verzameling. Ja, is die plaat die je aanvraagt? Vlacht... Speciaal eventjes dus voor Freddy En ik heb uh, speciaal voor even, jou eventjes de lange uitvoering uitgezocht... 6,9 in de wijde van Zandvoort. Uh, Misschien wat uh, ingewikkeld is. Maar als je een uh, plaat wil aanvragen. tijdens het programma van Dance Radio. die ook op CFM uh, Tour is. dan uh, zou je natuurlijk even kunnen gaan naar forumdanceradio.in. Uh, uh, daar zou je dan uh, je bepaalde plaat uh, kunnen achterlaten. Als het een beetje in de stijl past van, uh, van Dance Radio. Een beetje RB, Soul, Dance, Old School. Nou, freestyle. Je kan uh, eigenlijk uh, heel veel kanten op. Right, right, Dat deed ook uh, Ferdy. Right, en die vroeg uh, deze plaat aan uit 1983 van Envy. En it's alright. Right. En uh, ja. Bij deze had ik ook eventjes gelijk de maxi-single uitgezocht. Een bijzonder leuke plaat. Um, uh, wat ook een bijzonder leuke plaat is, is uh, de plaat die vorig jaar uh, uitkwam in uh, 2019 van een uh, ja, van de groep die uh, eigenlijk uh, een lange tijd ni niets van zich heeft laten horen. Ik heb het over uh, Basic Black, die kwam ineens in uh, 2019 met The Resurrection. Ja. En dan is uh, dit een trek van, het is niet helemaal het oude Basic Black, maar uh, desalniettemin een uh, bijzonder aardige cd. Je zou hem eens moeten beluisteren. Lekster dan de oude Basic Black Je gaat luisteren naar Shelter Afkomstig dus van The Resurrection Van Basic Black yeah, yeah, I, was with your the other day. And I can't She had to say He treats you like an unwanted child But it so happens I'm ready to adopt you, baby I believe in holding on to what I got I know I'd miss my well if it ever ran dry I apologize for the things he put you through And I'll help you ease the pain if you give me a Come inside No more sorrow, no more sorrow. Yeah, yeah, No For the 20, ja, ik moest hem gewoon even draaien. Ja. Weet je, 2020. Ja. Hm. Basic Black daarvoor en uh, Shelter afkomsten van hun uh, album uh, The Resurrection uit uh, 2019. Ik gaf het al aan. Na lange tijd uh, hebben ze weer een nieuwe album uitgebracht. En dat was in, uh, in uh, ja, ergens begin uh, 2019. En daarvan hoorde je dus Shelter bij Vollone Late Night. 10 voor 12. Dat we even dus iedereen nog even wakker gaan maken met een uh, ja, een oudje, een leuk oudje ook. De muziek van uh, Exposé en uh, Come Go with me. per se en come go with me en ik zit even op de klok te kijken de, de tijd vliegt alweer voorbij en uh, even kijken op het forum. nee, uh, daar is het ook uh, inmiddels rustig iedereen uh, is al uh, lekker naar bed denk ik uh, even kijken, morgen dan uh, zit hij nog tussen 9 en 12 uur Remy Jam in plaats van op de zondag uh, zit hij er deze keer op de ja, op de zaterdag uh, tussen 9 en uh, 12 dus, uh, dat is ook uh, wat we morgen betreft het uh, even het enige programma en uh, wat uh, mij betreft, ik ben er volgende week vrijdag weer. Tot dan. Bye.